en Wiske en Tante Sidonia. En dan natuurlijk Lambiek en Jeroen. Zijn beste vriendjes en gaan altijd samen. Op avonturen en samen willen. Zuske en Wiske zijn dientere Dan de Tante Sidonia beheerst elk gesprek. En voor Jeroen is geen vijand te machtig. En die Lambiek is wel gek, maar niet goed. Hè? Goed, maar niet gek, oh. Oh. Ah, dag, kinderen! Dag, Lambiek! Dag, Jeroen. Jeroen! Hoi! Lambiek, hé! Hey, weet je wat je vanavond krijgt? Wat? Gehaktballen! En flowers. Aha! Gehaktballen! Mm. Mm. Koffie? hierom, Lambiek? sidonia. Nou, eens even kijken of ik nog een koekje voor jullie heb. Op een doodgewone door de dag zitten tante Sidonia, Lambiek en Jeroen, Suske en Wiske aan de koffie... als er een extra nieuwsbericht over de radio komt. Dames en heren, wij onderbreken deze uitzending voor een bijzondere mededeling. Er is boven ons land een vreemdsoortig ruimtevaartuig opgemerkt. Verondersteld wordt dat het vaartuig van buiten de aarde afkomstig is. Het doet denken aan de cocon van een insect... Vluchthoogte en richting zijn nog niet vastgesteld. Ach, dat vind ik toch zo'n onzin. Muziek? Ah nee, Die vliegende schotels, er is er zo vaak gebleken dat dat absoluut niks is. En nou weer een vliegende komkom. Lambiek, er vliegt een kokon boven de tuin. <laughs> maar er landt wel een vliegende kokon in de tuin van Tante Sidonia. En daarin zit een vreemd wezentje. Harig als een rups, met twee dunne vleugeltjes en een vreemde manier van praten. Suske en Wiske stappen dan meteen op af. Dag meneer. Kunnen wij u soms... Wij kennen hier heel aardig de weg, dus... Of bent u soms een mevrouw? Neemt u me dan niet kwalijk... Zoeken doe ik iets. Zoeken wat dan? Een mens. Dan moeten we dan lambiet even halen. Ben jij er geen mens of Tante Sidonia of ik? Of zijn wij vrouwen soms weer geen mensen? Weer geen mens. O, o, wacht u even, uh, bij nader inzien zijn wij dat zelf. Hoe zeer fijn. Het vreemde wezentje is een mini-lot. Hij komt van de planeet Coconera, die nog voor de maan ligt, maar zo klein is dat hij nog niet werd ontdekt. Waarvoor zoekt u nou mensen? Voor steun. Ramp op Coconera geweest. Meteorsteen. Pats! Alle bloemen op Coconera zijn door de meteor in goud veranderd. Dus natuurlijk jammer van die mooie bloemen. Maar een ramp is het pas omdat die minilotten alleen bloemenhoning eten. Lambiek komt dus in de tuin naar het vreemde wezen kijken. Hij heeft een scherf van een meteoorsteen bij zich en, en daar kan hij goud mee maken. Goud, zei je? Waardeloos. Laat eens kijken. Patat, dat is even wat. Een radioverslaggever heeft gezien dat de vliegende kokon in de tuin van Tante Sidonia is neergekomen. Hij komt onmiddellijk een opname maken. Zeg, wat doet deze meneer eigenlijk hier? Ik sta hier ten dienste van de miljoenen publiek, meneer, dat in de eerste plaats wil weten wie u bent. Dat weet uw miljoenen publiek heel goed, meneer. Ik ben meneer Lambiek. U bent natuurlijk al veel te weten gekomen over het. Allicht ah, ben ik een hoop te weten. Ik ben bevaand ruimtevaartkenner. Ja, kijk, een scherf van de meteoorsteen die de planeet van dit mannetje getroffen heeft. En als je daarmee iets aanraakt, dan wordt het goud. Meneer! Meneer, wat doet u nou? Wat doet u nou? Ik moet onmiddellijk een nieuw recorder aanvragen. Met deze kan ik niet meer opnemen. Goed, waarop de loezes? Die arme Lot hebben honger. Er is toch geen honing meer? En ze komen onze hulp vragen. Dit is onze kans. Jullie gebruiken je verstand weer niet. Een bezoek aan een andere planeet, daar zit zoveel aan vast. Daar moet ik eens eerst goed over denken. Voordat ik dat op mijn verantneming word. Een verant. Ver, verwoording neem. Ver, uh, nou ja, weet je. Verwoording neem. Ja, dat zeg ik. Lambiek gaat naar het café van Bollebed. Daar zit er een andere gast, Crimson. Goedenavond, meneer Lambiek. Een Rida Lamonoda. Een rode limonade, graag. Ik moet denken. Alsjeblieft, rode limonade. Soms denk je makkelijker als je bij praat. Gehoord van die vliegende kokon? Nou, nah, die is bij ons geland. Wat Helemaal niet, helemaal niet. Een allerlaatst ventje. Of meisje, wil ik even afwezen. Had een stuk steen bij zich. Kon hij alles mee in goud veranderen. O ja? Gunstig. Ik moet dat ding nog bij me hebben. Haha, hier. Alsjeblieft. Hé, doe het dus. Eh, die asbak. Nee, nee, dat is zonde. Die is van glas en als hij valt is hij stuk. Ja, maar als hij van goud is, dan kan hij toch niet breken? Hé, haha. Opgelet... Hij tikt met een scherf tegen de asbak En die is meteen van zuiver goud oh, Niet te geloven Leuk hè? Mag ik even? Crimson schuift een horlogemakersloep in zijn oog en bekijkt de asbak zorgvuldig Bent u vakman? Is het geen echt goud? Nooit echter gezien, dat is het juist. Heel je leven zit je achter goud aan en de eerste, de beste Slimiel kan het maken met een stuk steen. Ik denk dat wij samen moeten praten. Kom mee, ik heb een interessant voorstel. Op weg naar huis verliest Lambiek de wondersteen. Kluns! Is er nog meer van dat spul? Een hele meteoor. Een hele. Waar? Op Coco, op die planeet. Oh, maar, maar daar gaan we toch zeker samen naartoe, hè? jij en ik. We moeten nog zoveel plezier maken. En over ons leuke plannetje heb ik toch helemaal niets verteld. Kom, broeder. Thuis is tante Sidonia met Suske en Wiske en Jeroen de voedselpakketten voor de ruimtereis aan het klaarmaken. De minilot zit braaf toe te kijken. Of het zonnetje al schijnt, ik moet binnen blijven, want het werk in huis gaat door. Zeker tot bij vijven En om vijf uur ga ik dan aan het kokken ruilen. Dat is nog een heel gedoe, dat kan ik je vertellen Maar van mij hoor je geen klacht Want ik meen het eerlijk Alles schoon en goed verzorgd Dus dat vind ik heerlijk Zo, hoeveel boterhammen hebben we nou voor ieder? Hallo! Dag mevrouw, dag vrouw, dag jongeman, dag meneer, dag. Nou, dat is nou onze Minilot. Kennen wij die man? Crimson is de naam. Ik heb een ik, eh, ik heb iemand meegebracht. Ja? ja, dat zie ik. Die graag mee wilde. Ja? Naar Coconotatoria. Coconera. Oh, zo goed. Maar er komt niets van in. Of vind jij het soms wel goed, Minilot? Zwas. En zwos betekent nee. Dag meneer. Jij mag die man niet, hè? Zwos. Dan laten we hem hier. Zwiep. En zwiep betekent Ja. Crimson had het al voelen aankomen en was stiekem weggelopen. De boterhampakjes zijn klaar. Oh, de honing voor hem niet vergeten. Eens even kijken, ik heb nog maar één volle pot. Nou ja, neem die maar mee. Kunnen er geen gehaktballen bij? Hey ja, gehakt. Ze vliegen met de mini-lot mee in de cocon. Vaarwel, aarde. Zij die groeten vliegen u. Die vloegen gaan grieten. U, uh, die vliegen gaan groeten u. Lambiek en Jeroen en wisken met haar pop en, maar dat merken ze pas onderweg, Crimson die ze in de kokon verstopt heeft. Zo! Oh, oh. is dat? Schipper, verstekeling aan boord! Oh, ik voel me niet goed. Zullen we hem eruit gooien? Er uitgooien? We, we, we, we vinden ons te midden van de elementen. En dan mag de ene mens de andere niet. Ja, wat wou wat, wat, wat ik nou zeggen? Ik, ik ben luchtziek. Juist, ja. Nou, dan mag de ene mens de andere niet. Ze landen op de planeet in een grillig landschap met grote gouden bloemen. En heldere sterren die ook overdag aan de hemel twinkelen. Lambiek stapt als eerste uit. Gegroet, planen, schoonheid. Schone planeet, zul je bedoelen. Hé, hey, laat mij er eens door. Oh, wat mooi. Waar is die, waar is die? Die meteor die alles in goud verandert. Hou je gemak, jij hoort hier niet eens te wezen. Ho, ho, ho. Volkslied gaat mij altijd door mijn mergpijp. Vreemd. Een ander gaat er door merg en been. Voel jij dat ook zo? Ben je gek? Waar is die meteoren nou? Oh, al die bloemen. En allemaal van prachtig goud. Haha, goud. Crimineel. Ik vind dat een bloem vroeger mooier was. Wat gaan we nou doen? Juist. Mannen, we gaan onze planeet verkennen. El krijgt een betaalde taak. Zo zijs! Zo zijs! Oh ja, hip hoi! Ah, nog een! Wat leuk! Jij bent lang weg geweest. De koningin is ook al ziek. Zo, want ik breng een wijs mens. Daar staat hij. Zesge en wisge. En, eh. Uh, kom maar vlug mee naar het paleis. Deze kant op. Terwijl de anderen op weg gaan, steekt Crimson heimelijk de pot met honing in zijn zak. die Tante Sidonia had meegegeven voor de mini-lot. Hij proeft er zelfs van. Mmm, lekkere honing heeft Tante Sidonia. Crimson! Ah, eerst willen ze je niet mee hebben en dan staan ze om je te gillen. oppassen! Oh, Achter deze rots ligt de meteorsteen. <laughs> Hij wordt gauw boos. Ga weg! En wat doet hij dan? Met z'n stenen gooien. Pans, boens, klets. Om, om, omdat hij boos is? <lacht> gooit, hij dan, gooit hij dan met stenen? <lacht> dat gaat weer wat worden. <lacht> dat, dat moet ik zien. Een steen die met stenen smijt. <lacht> die goud kan maken. Daar wil ik met eens een stukje van afslaan. Ah, ah, dat is lach ik. Hij, hij, hij, hij gooit met stenen. <tankt> De mogelijke sovraag je lacht. Want hij staat je je met je gelacht. Doe je best en hou je pikje. Want anders dan wordt hij verschrikkelijk kwaad. Ze komen heel huids voorbij de grommende meteorsteen. Alleen Crimson is achtergebleven. Hij is aardig bedaard. Maar ik hoef niet te proberen een stuk van die meteorsteen af te slaan. Hé, hey, maar als ik nu eens heel voorzichtig alleen wat gouden bloemetjes afpluk, die moeten toch aardig wat waard zijn. Hij plukt een armvol gouden bloemen af en gaat ze in de vliegende cocon leggen. Dan haast hij zich achter de anderen aan en hij haalt ze in als ze in een voorzaal van het paleis staan te wachten tot ze bij de koningin worden binnengelaten. Hé, hey, waar heb jij gezeten? In de zon. Het was lekker. Hare majesteit, wacht. De deuren zwaaien open en ze scheiden de prachtige troonzaal binnen. Maar bovenaan de treden waar anders de troonzetel staat, is een bed neergezet waarin de koningin zit, gesteund op pastelkleurige kussens. Want ze is zeer verzwakt. En de koningin spreekt hen aan. Wie van u is de wijze? Uh, we, we, ik uh, hier, edelachtbare Majesteit, u ziet hoe groot de ramp is. Ja, dat zie ik zeker, vreule. Majesteit. Help ons. Ja, moet u eens luisteren, wel eerder gestrenge hooggeboren? Als ik u kan dienen met de boterham met kinderpaas, pindakaas. Dan... Pindakaas? Zwas. Ja, wat spijt me dat nou, eerwaarde, majesteit? Um, um, majesteit. Ik, ik bedoel. Uh, nou ja, omdat die meteorale alle bloem in goud veranderd heeft, hebt u geen honing meer. En ja, nee, heb je daar nog die ene pot van tante Sidonia meegekregen? Ja! Die gaat dan onmiddellijk halen uit uw vliegende kokon. Dan kunnen we tenminste de koningin helpen. Ja, dat zeg ik. Wiske gaat natuurlijk mee. En Lambiek en Jerom willen die twee niet alleen over die vreemde planeet laten zwerven. Dus gaan ze ook. Alleen Crimson is gebleven. Hij reikt de koningin de honingpot aan die je daar straks gestolen heeft. Majesteit, dan staat u mij toe dat ik u een lekje honing uit eigen voorraad aanbied? Maar voor Lambiek en zijn vrienden moet ik u helaas waarschuwen. Dat zijn bedriegers. Neemt u eerst eens even een likje honing. Dat zal u goed doen. Z Laat hen arresteren en dan zal ik bewijzen dat zij niet te deugen. Kapitein. Z de koningin stuurt de kapitein en zijn mannen erop uit om Lambiek en de zijne gevangen te nemen. Crimson neemt de mini-lot mee naar de vliegende kokkom en dwingt hem met zijn revolver met hem naar de aarde terug te vliegen. En start hem maar. Hallo verkeersdoren, kan ik brandstof krijgen? Bij hun aankomst in het paleis worden Suske en Wiske, Lambiek en Jeroen gevangen genomen. Ze begrijpen dat Crimson daarvoor gezorgd heeft. Jeroen besluit hem te gaan zoeken en hij is zo sterk dat niemand hem kan tegenhouden. De anderen worden bij de koningin gebracht. Laat Crimson getuigen. Niemand weet waar hij is. Crimson is gevlucht. Hij wil alleen terug naar de aarde. Crimson is een boef, Majer Vreule Stijnt. U bent een bedrieger, zegt Crimson. En hij heeft mij gered met zijn honings. Oh, die had hij gegrapt. Oh, sorry, Majesteit. Maar, maar hij heeft onze pot weggenomen. Ja, hij is alleen gekomen om het goud. Goud, dat is toch waardeloos? Ach, Majesteit, u begrijpt er niets van. Ik bedoel, u begrijpt niets van de aarde en van de mensen. Z goud is verschrikkelijk waardevol op aarde. Je kunt er alles mee kopen. Je kunt er de gekste dingen mee doen. Sommige mensen kunnen er helemaal niet tegen. Neem nou zo'n krimsel. Daar heb je het nou, daar heb je het nou, daar heb je het nou alweer. Een is niet zo onaardig man gaat als een poef keer. Omdat het goud, omdat het goud hem in de ogen schijnt. En zijn gevoel En daar komt Jeroen de troonzaal binnen met het potje hoog boven zijn hoofd dat hij van Crimson teruggehaald heeft. De kruidenier. Ah, de honing. Dat, dat, uh, maaie, freule. <laughs> nu begint de uitdeling van de honing in de paleistuin. Suske en Wiske zetten een laantje af waarin de verzwakte minilotte staan te wachten. Telkens wanneer Jerom. Volgende. ...roept, laten ze er één door die zich ten nauwe nood kan voortslepen... ...van Jerom een lepeltje honing krijgt... ...en daarna met vierkrachtige tred wegloopt. Volgende. Enzovoorts, tot alle minilotten een lepeltje gehad hebben. Jerom! Volgende. Niks te volgende, nee, halt, stop! Oh, weet je, weet je dat ze... Dat ze op de hele planeet maar één vliegende kokon hebben. En? En daar heb jij Crimson mee losgelaten. En? Nou, als hij terugvliegt naar de aarde, dan, dan komen wij hier nooit meer weg. Dat kan hij niet. Waarom kan hij dat niet? Dat is nogal eenvoudig. Crimson merkt dit wanneer hij de vliegende kokon binnen wil. Verdraaid. Jarom heeft de sleutel van de kokon meegenomen. Ik krijg trek. Maar Tante Sidonia heeft een grote pakken boten aan me meegegeven. Zuffert, daar kun je dus ook niet bij. En op het hele eiland niets eetbaars. Hé, hey, wacht eens even. Dan moeten de anderen hier komen als ze ook trek krijgen. En daar kan ik handig gebruik van maken. <lacht> ze komen eraan. Nou jongens, we zijn er. Wie pakt even de boterkokonnen? Ze liggen in de ham. Boterhammen, ze liggen in de kokon. Niemand pakt de boterhammen. Huh? Hij heeft een revolver. Niet met leven spelen, Crimson. Geef mij die revolver. <lacht> Heb in ieder geval geprobeerd. Alleen Wisken mag naar binnen om de pakken te halen. En daarvoor krijg ik de piloot mee om mij naar huis te vliegen. <lacht> en geen grapjes. Oh, en, en, en wij dan? Jij kunt ons hier niet achterlaten. Wiske haalt de boterhammen uit de vliegende kokon en wenst hem plagerig... Een goede reis. Nog prettige dagen. Er valt hier niets te huppelen, die schurk. Wie voor de gloeiende boterletter heeft de contact sleutel gestolen? Op een gezellig plekje verderop gaan Suske en Wiske, Jeroen en Lambiek een boterham zitten eten. Crimson kan de vliegende kokon niet starten. En boterhammen heeft hij ook niet meer. Contactsleuteltje of niet? Ik wil hier weg, versta je? Zee. Is dat nee? Zwas. Oh dat wat taaltje. Hé, hey, schaggel jij eens een inbreker voor me op. Zee. Een inbreker met valse sleutels. Zee. Krak, krak. Hebben wij niets. Geen geld, geen brood, geen inbrekers. Wat een land. Hé, hey, waar ga jij naartoe? Naar het paleis. een lepeltje honing halen zeker? Zwiep. Ik ga met je mee. Misschien kan ik van Lambiek een boterham loskrijgen. Is ten slotte geen event? vent. Patat, kijk eens wie we daar hebben. Hé, hey, hey, Chris. Chris oh. Zeg, moest jij niet weg, kerel? Ach, ik dacht zo, kom, laat ik ze nou niet met al dat oude brood laten zitten. Oude brood. Ah. <laughs> oh. En op dat moment daalt er een pakket aan een touw uit de hemel neer. En dat touw, dat zit vast aan... Een ruimtevaartuig. Als je zegt een koektrommeltje, dan geloof ik het ook. Trobivitschkaia Sovjetski. Elampikewicz, Begrijpski. Russen. Waar komen die een hemelsnaam vandaan? Uit Rusland. Geen nog gauw antwoord. Hoi, Roeski. Dada. Dat betekent ja. Alles wel aan Bordovic? Dada. Fijn, zeg. Wat zijn dat voor spullen? Jongens, wat is spullen in het Russisch? Uh, Troopski. Roeski? Wat is dat voor Troopski? Rimski, Korzakov, Tolstoy, Tcharkovski. Daar begrijp ik helemaal niks van. Tante Sidonia Botramovic. <laughs> Botramen van Tante Sidonia. Hoe kan dat nou? Luister, Banski. Oh, ze heeft een geluidsbandje bij gedaan. Zeg, Roeski. Bedankt hoor! Does Tovaric. Losvidanje, Doe Ja, wat, wat betekent dat nou weer? Dat is Russisch. Betekent. Tot ziens, camera. Alsjeblieft, het geluidsbandje lag bovenop. Even verder boterhammen. Boterhammen, boterhammen! Zo snel het overheen! Nou, stil nou, jongens! Staat hij nou aan? Meneer, staat hij nou aan? Oh, nou, moet ik hier spreken in dat enge ding? Ik geloof er niks van. Nou, vooruit dan maar. <kliek> jongens, dit is een pak met boterhammen voor jullie. En voor u een bal gehakt. En voor die arme mamelotte. Drie, nee, vier potten honing. Ik geef dit pak mee aan twee Russische ruimtevaders... ...die toevallig in jullie buurt moeten zijn. Nou jongens, met mij gaat het goed. Toch moeten jullie maar weer gauw terugkomen. En goed op jezelf passen. Jij ook, Lombiek. Zo, zet hem dan nou maar weer af. Oh, oh moet ik dit knopje indrukken. Zullen we dan nu maar een bal gehakt nemen? En als de honger gestild is, gaan ze eerst de minilotte honing voeren en daarna plannen maken. Suske heeft in een kamertje in het paleis zorgvuldig zitten rekenen. Klaar. We bestellen bloemzaad op aarde. En laten dat door de volgende ruimtevaarder afgooien. Maar nou, dan moeten we vier maanden wachten tot er bloemen uitkomen die honing geven. En uh, ja, voor die vier maanden moeten we honing laten komen voor de mini Dan moeten ze even kijken. Dan kom ik op. Uh, ja, 200 potten honing. Oh, dat kunnen ze toch nooit in één keer brengen? En stil nou. En we hebben dan met ons vijven nodig. Met ons vijven? Uh, ja, krimsel nooit er toch ook bij. ...6.041 boterhammen en 598 haakballen. Suske? En daar komt dan nog bij... Zuske? Uh, er stil er toch, daar komt bij... Suske, uh... je vergeet één ding. Als je hier bloemetjes zaait, dan verandert de ze toch weer in goud? Lampiek heeft ook een geweldig plan. Dat legt hij de koningin voor. Edelnachtgeborene, uw moeilijkheden zijn opgelost. De mini te eten immers alleen honing, ja? Zwiep? En alle bloemen die de honing moeten leveren zijn in goud veranderd, ja? Zwiep, zwiep? Wel nu, dan voederen wij ze in het vervolg met kunsthoning. Kunsthoning bestaat uit stroop, glucose, een smaakje en een kleurstofje. Wij openen een klein fabriekje en binnenkort maakt u uw eigen voedsel niet van echte onderscheiden. En de stroop? De stroop die maken wij van appel en peren en waar u ze maar van wilt. Daarvan hebben wij niets. Uh, nou, aardappelen desnoods, ziekerbuiten, uh, suikerbieten, beetje scherp van smaak, maar overigens... Uh... Helemaal niets. Helemaal niets. ja. ja, ja. Als ze dan door het overmaat van Ramp krimpt zonder op het trappen dat hij wil snoepen uit de zakjes met de boterhammen die in een ongebruikt kamertje in het paleis opgeslagen zijn, dan besluiten ze de voorraad over te brengen naar de vliegende kokon. De kokon is het enige wat op slot kan... Vooruit, jongens, een werkliedje. Reviseer dat groentje, pak en gooi me op dat zware ding. Vlaander gaat alweer een hangje, van dat was een lieveling. de laatste! Kom, we gaan terug. Weer langs die meteoor sluipen? Nou, ik vind het knap vervelend. Ik ook. Wacht hier. Jeroen heeft een vuurhamer in de hand, hij loopt op de vlakke krater toe waarin de meteoor ligt. Losse stenen vliegen de luchten en kletteren om hem heen op de rotsen neer. Hij loopt door. Een steen treft hem aan het voorhoofd. Hij wankelt, maar hij loopt door. Crimson springt als een nieuwsgierige eekhoorn mee van rotsblok naar rotsblok. Jerom heft de voorhamer hoog boven zijn hoofd en slaat met bovenmenselijke kracht op de meteoor. Er gebeurt niets. Crimson kan zich niet inhouden. <lacht> Niks bereikt. Zijn leven gewacht en niks bereid. Heb hem een tijdslag gegeven. Tijdslag? Steen weet nog niet wat hem is overkomen. Nog enkele ogenblikken ligt de meteor daar onbeschadigd. Dan verschijnt er een barst. Nog een. En nog een. En langzaam valt de steen uit elkaar. De gloed dooft. Die scherven? Daar, daar kan je goud mee maken. Dat, dat heeft Lampiek in het café ook gedaan. Au, die is nog heet. Al oh, licht. Wat wil je trouwens met die scherven? Laat ze toch liggen. Liggen de boterhammen achter Slot en Grendel? Ja. Zeg, heb je het gehoord? Jeroen heeft de geslagen. kapotgeslagen. Kapotgeslagen? Ja. Hoe haal jij het in je hersens? Dat ding was toch niet van jou? Dat dat kan ik nou toch zo driftig om worden, hè? Wij komen hier als gasten. Wij treffen een planeet in nood aan. Iedereen verwacht hulp van ons. En alles wat zo'n domme kracht hier doet... dat is iets wat niet van hem is aan scherven slaan. En geen van hen ziet wat er rondom gebeurt. Dat merkt Wiske pas op wanneer ze later uit een paleisraam kijkt. Majesteit, moet eens kijken. Zie niets bijzonders? Nou, daar, in de bergen... Al die gouden bloemen hebben hun eigen kleur weer terug. Ze zullen weer honing geven. Zo zei Oh, dat komt natuurlijk doordat de meteor kapot is. Ja, zo, zo zei uh, Zoals ik al zei, lachbare. Ik heb rom onze domme, nog bruikbare kracht... de meteorsteen kapot laten slaan. En daarmee is de betovering verbroken. In bewindelingenopgrijping... ik heb een... Uh, begrijpelijke opwinding... heb ik toen per ongeluk die vaas geraakt. Zo Zoze! Crimson wacht intussen tot de scherven van de meteoor wat afgekoeld zijn. Zo. Aan <laughs> één scherf van de meteorsteen heb ik al genoeg om alles wat ik wil in goud te veranderen. Dat heb ik Lambiek zelf zien doen. Maar een paar meer voor het verlies, dat lijkt me wel veilig. <laughs> ah, weer één. En weet je wat er intussen op aarde gebeurd is? In het café van Bollebed? U had mij gevraagd om langs te komen. Oh, fijn dat u er bent. Moet u nou eens even kijken. Al die dingetjes had Lambiek in goud veranderd met een scherm van de meteoorsteen, weet u wel. Voordat hij naar Coconera vertrokken is. Nou, en vanmorgen zie ik dat ze allemaal weer gewoon geworden zijn. Nou, en, en ik ben er heus niet aangekomen. Hoe kan dat nou? Zou er iets met Lambiek aan de hand zijn? Een mens, je maakt me aan het schrikken. Wat zou er met hem zijn? Op Coconera zijn de mini-lotten begonnen honing uit de bloemen te verzamelen. Wiske vindt eindelijk de tijd ze weer eens met haar pops bezig te houden. Kind? Uh, nee, uh, ja, nou, uh, niet echt. Hoezo? Mini lotten hebben geen kind. Oh, wat zielig. Nou, uh, nou, ja, als je niets kleins te verdoetelen hebt. Uh, weet je, zullen we samen met schanulken spelen? Zwie! Intussen gaat Crimson met een van de minilotten lotten naar de vliegende kokon. Daar wachtte mijn afschuwelijke verrassing. De gouden bloemen die hij daar had opgeborgen, hebben ook allemaal hun natuurlijke kleuren teruggekregen. Maar Crimson denkt natuurlijk... Ze hebben me gouden bloemen gestolen, de dieven. Je wou me iets uitleggen. Nou, dat lukt me toch niet. Ah, ik heb een ander idee. Wil jij mee naar de aarde? Dan laat ik je daarvoor geld zien. Wij reizen de hele wereld af. Dat wordt... Ah, vergeet het maar. Misschien neemt Lambiek mij niet eens mee terug. En dan moet ik hier voor mezelf zorgen. Maar als ik alle honing bezit, die hebben ze immers nodig om van te leven. Dan ben ik de baas over alle mini-latten. Is dat begrepen? Sweep, sweep, sweep. Dus twee man gaan een grote bak halen en die verbergen we hier. En alle honing die jullie vinden, wordt daarin gestort. Niemand mag dit plan verraden, en wie dat doet, wordt neergeschoten. De koningin hoort het natuurlijk toch. Zij stuurt gewapende minilotten uit, en die nemen hem gevangen. Ambiek wordt door de koningin uitgenodigd om haar raad te geven. De koningin verwacht in de troonzaal uw advies. Dat dacht ik wel. Laat wij maar meegaan, dat is wel zo veilig. Zeg, wat we nou? Ik ga niet naar binnen. Waarom niet? Dat is volkomen juist, volkomen juist. Niemand heeft hem binnen nodig, nietwaar? De koningin wil raad, dus vraagt zij naar mij. Kom, kom, kom, we mogen de koningin niet laten wachten. Jeroen heeft trek. Jeroen naar de koekom. Er is een teleurgestelde minilot bij de vliegende Kokon achtergebleven. Crimson wil me niet meenemen. Eerst beloofd. Dat is vals. Ik ga naar de aarde zonder Crimson. Zozee. Contactsleutel. Ik kan niet starten. Oh, Zwiep is dezelfde als sleutel van het paleis. Wie vliegt daar? Ik! Op zee! Ik vlieg naar de aarde! Zo Nee! Stop! De kokon gaat met kleine sprongetjes de lucht in. Want zo'n goede vlieger is deze Minilot nou ook weer niet. En Jerom rent erachteraan, springt omhoog en blijft aan de onderkant hangen. En zo vliegen ze samen laag over de planeet. In het paleis staan de anderen toe te zien hoe de koningin Crimson de les leest. Stelen mag niet. Immers U moet mij niet verkeerd begrijpen majesteit Alles wat ik wilde was de handel op Coconera op gang brengen uh, Ja freule, handel dat is uh, je, je koopt iets en dat iets verkoop je weer En van de winst leef je Juist ja nou dat zeg ik Ja maar jij hebt de honing niet gekocht maar gestolen eh, Dat zeg ik ook Nee dat zeg ik Je moet ergens mee beginnen ik heb de honing trouwens willen betalen, met goud, maar dat wilden ze niet hebben. Hoe kwam jij dan aan dat goud? Ik kon goud maken met scherven van de meteoorsteen. En die had ik eerlijk gevonden. Ah, ik zou ze maar weggooien. Die hebben hun kracht verloren toen je rond de meteoorsteen kapot sloeg. Is dat waar? Dat is waar, dan ben ik een verloren man. En op dat moment horen ze de stem van Jerom uit de lucht. Stop. Dalen. Landen. Stop. En zien ze de kokon langs het raam vliegen met daaronder Jerom die zich nog net aan het kozijn kan vastklampen en de kokon omlaag trekken tot die op de grond staat. En de mini lot kwaad. Laat hem los. Ha, waar bemoei jij je nou toch mee? Laat die minilotte toch vliegen met hun eigen cocon. Ze wou, zij wou naar aarde. Nou, nou en? In kokon liggen onze boterhammen. Oh, Ach, jij gehaktbal. Een, oh. een goede prachtworst. Wachtpost, wil jij aan de koningin zeggen dat wij afscheid komen nemen? De koningin moest lachen. Wij ook. U mag. He? Waar, waar, waar, waar? Waarom? Juist, ja, waarom? Dat wou, wou, wou, wou ik zeggen. Voor het afscheidsfeest. Oh. Oh. Het paleis is een feestterrein ingericht met een versierd podium. En op dat podium staan Suske en Wiske, Jeroem en Lambiek en zelfs Crimson met stralende gezichten te luisteren naar het dankwoord van de koningin. Dat ze besluit met... En omdat u zoveel voor ons gedaan hebt, benoem ik u tot ereburgers van Kokonira. Zwiep, zwiep. En hij spelt hen één voor één een, een gouden bloempje op de borst. Kinderen, ik voel me. of ik barig, Jen. jarig ben. Kijk nou eens, Crimson Ook, laat mij. De koningin is in de vuil. Toch iets van goud? Uh, de, geachte dames-tijd, de majesteit. Ik verdien meer eer dan u mij geeft. Wat? Ik uh, vergeef u meer dan u verdient. Lampik! Uh, u geeft mij meer eer dan ik verdien. En daarom zeg ik. En plof! wordt hij bedolven onder een vracht confetti die de enthousiaste mini-lotten over hem uitstorten. De volgende morgen nemen ze afscheid bij de vliegende kokon. Dag. Dag. Dag. Ja. Dag! Dag! Dag! Dag! Dag! Dag! Dag! Landen zeg ik! nou ja! Het toestel daalt, de deur klapt open, Wiske vliegt eruit en rent in één ruk deur naar de plek waar die ene minilot zit te spelen met schanulke en het nieuwe poppetje dat Wiske voor haar gemaakt heeft. Och schanulke! had mama je bijna vergeten? Zij drukt haar kind aan het hart en rent ermee terug. Kom jij ook maar bij mama, schat. Daar gaat dit mensen mee zien. Zeer voldaan zitten ze met z'n allen in de vliegende kokon die zacht zoemend door de wereldruimte vliegt. Ruimte varen, zakje drinken, varen we naar de mannen terug. Eken en kopje, ruimte kuch. Ruimte kuch met brokken, je roppert er nog niet joden. Op de aarde heeft men de terugkeer van de vliegende kokon al opgemerkt. Radioverslaggevers houden de luisteraars van alle bijzonderheden op de hoogte. Ja, ja, ja, ja, daar is de vliegende kokon. En hij daalt rechtstandig omlaag naar de tuin van Tante Sidonia. Achter de raampjes zie ik gezichten. En nu zakt de kokon weg achter de boomtoppen, zodat ik u helaas de landing niet kan beschrijven. Maar de radioverslaggever hoeft ons niet te vertellen hoe Tante Sidonia haar vrienden in de armen sluit. Crimson houdt zich wat op een afstand. De anderen weten niet goed wat ze met hem aan moeten. Tante Sidonia hakt de knoop door. Ach, laat hem toch lopen. Hé ja. Bedankt. Zojuist krijg ik het bericht door dat een enorme mensenmenigte opdringt naar de tuin van Tante Sidonia. Ze willen Lambiek zien. Lambiek? Ze er honderdduizend. Hoor mij. Wel aan. Ik zal ze hun zee beginnen. Wat? Eh, uh, hun zin geven. Nou ja, iedereen vergist zich wel eens. Nou jongens, tot het volgende avontuur. Jongens, dat was weer een dol avontuur. Voor ons niet te geloven wat met ons gebeurt. Zelfden kreeg iemand zoveel te verduren, maar is voorbij het niet langer gezegd. Wieden van ons liep zijn zwak en zijn fout. het sterk zijn wij samen, daar gaat het juist om. Zuster en kistje en dan de citronia en dan natuurlijk dan en jeroen.